In Londen is brand uitgebroken in het bekende historische gebouw Somerset House. Er zijn zo'n honderd brandweerlieden ingezet bij het paleis uit de 18e eeuw, melden Britse media. Volgens de brandweer woedt de brand in een deel van het dak. Op beelden op social media zijn grijze rookwolken te zien boven Somerset House. Het gebouw wordt tegenwoordig gebruikt als cultureel centrum. En vandaag zou daar een breakdance-wedstrijd plaatsvinden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft een man van 61 uit Vegel aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 84 uit Os. Ze werd gisteren in haar woning gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de Tour de Femme is de zevende etappe gewonnen door de Belgische renster Justine G. Kieren. In de eerste van twee Alpenritten kwam ze alleen aan in de Grand Bornand. In het algemeen klassement veranderde weinig. Demi Vollering liep een paar seconden in op nieuw doma. Haar achterstand op de Poolse gele truidraagster is nu 1 minuut en 15 seconden. En morgen is de slotetappe naar Alpe d'Huez. Het weer veel zon, maar ook bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Vanavond meer bewolking vanuit het zuiden. In het oosten valt mogelijk wat regen.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 So you're looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Come on, come quiero come toma mi mano quiero sentir tu cuerpo en mí. Estás temblando. Mm,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 Got a little jungle fever, ayy hey. You want more, you know more than Sign boring, sun boring. Legs up and sung out Michael Jordan, uh, uh, uh. Go exploring ooh, ooh. Sign boring Busted open rainboards If you pouring, yeah Kiss me like you need me Rub me like a genie Pull up to my spotlight And bikini Cause you gotta see me Never leave me You got a girl That could finally do it all Drop an album, drop a baby But I never so drop oh, it oh. yeah. I'm in I? Push up for me And sweat, darling oh, So nah, I'm nah, gonna nah. put My time in ja, daar zijn ze weer. En uh, Thomas is ook uh, te zien op de webcam. Zet het even streepje live. R, wat, uh, ik denk dat er net een vlaggetje voor oh, me nee. Oh, ben je er even bij gaan staan, uh, Thomas? Ja, ik, denk, ik ga er even bij staan. Nou ja, gezellig. Helemaal goed. South of the border. Je Cabello, uh, Ed Sheeran en Cardi B... Het blijft toch een leuke plaat, hè? Zo, ja, ja, dat is top. En het uh, begin van uur drie daarmee is helemaal niet verkeerd. In uur drie hebben we nog uh, veel meer. Wat gaan we onder meer allemaal doen? Ja, we gaan uh, bellen met uh, nou ja, de andere Mr. Formule 1... kunnen we inmiddels ook wel weer zeggen. Uh, uh, Rendel, uh, we hebben het uh, beest van de week nog, zoals jij altijd zegt. En uh, ik heb nog wat nieuwsberichtjes. Oké, okay, Nou, de, dat in uh, dit uur uh, van Zandvoort uh, op zaterdag. We hebben de zin in, alleen een beetje warm in de studio. Maar goed, uh, gelukkig hebben we de nieuwe ventilatoren, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Dus uh, dat helpt ook heel veel. Uh, we gaan weer lekkere muziek draaien. Hier is uh, Kel G. gaan En Verano. Fuego! Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet como wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik en aunque es hermosa, hey, no te betalen, a tratar como yo, no te kom a ser como yo, no kom tan rica así como yo. Ella op, kom op, kom op, kom que tengo yo. Me atrevo a op, kom op, kom op, kom op, Ja, de single draaide we al weken geleden en nu niet. Hè? Carol G uh, was dat hier op de Zandvoorts Radio. Ken je deze nog? Ja, dat noemen ze nou een uh, foute plaats. Q Music draait ze ook wel eens op een rij. Nou, daar hoort deze zeker bij. Go Zococo Put me on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 auto samen in en het Coco Jumbo van uh, Mr President. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een plaat is dat hè? Ja. Nee, het Dit... gaat, gaat wel goed. Uh. Ja, natuurlijk ja, gaat het goed. Hè. Maar je moet de andere jingle hebben nog hè. Ik wil hem wel even horen, Rob. Oh, je moet Ja, wel. Ja, ja, want ik hoor Rendel volgens mij ook al. Ja, ik Ja, het. ja, Rendel even wachten. Ja, daar zit ik hem even. Ja, even opnieuw. Ja, ja, Rob. Ja, ja, ja, ja. ja Race Radio. Pit report. Pit report. ZFM Race Radio ja. Pit Report, daar is hij dan. Rendo! de man uh, die helemaal in Beverwijk weggestopt zit. Die wil ook nu gewoon in voor zijn. Ja, dat begrijp ik. Ja, het is gezellig het is, hier hoor. Het is uh, heel gezellig aan het worden. En uh, in de studio hebben we het ook al helemaal versierd. Allemaal vlaggen en dat soort dingen, dus... Uh... Ja, het is, het is nog maar een weekje, Ja, het is het echt feest, hè? ja, ja. <laughs> Nou ja, je zei het al een paar weken geleden en dan gaat het aftellen beginnen en dan gaat het... Maar dit is echt het aftelmoment, hè? Nou ja, dan we weten we nu de startopstelling over een week. Ja, dan weten we de startopstelling inmiddels, ja. Dan, dan gaan, we, gaan we kijken hoe, uh, of het echt een oranje feest gaat worden of niet. Het ja. is een beetje afwachten natuurlijk. Nee jongens, ik was van de week in Zandvoort, ik kan daar heel erg van genieten. Wat er op de andere gebeurt. Wat er gebouwd wordt, wat er aan vrachtwagens staat. Niet normaal, hè? Wat een feest. Die hele, die hele betonweg daar langs de kust, jongens. Helemaal vol met vrachtwagens. Vol met vrachtwagens. Ja, ja dat is ja, ja. briljant. Ik... Ja, ik vind het gewoon briljant en dat uh, en je ook denkt, ik, uh, ik reed al langs en ik zag de trucks van Williamson staan, nou hij is altijd achteraan, maar nu waren ze er wat vroeg bij hoor, moet ik zeggen. Nou, je weet het, ja, het, ooit, he? je weet het nooit hè, uh. je weet het nooit. Je weet het nooit, je weet het nooit, nou ja, fantastisch gewoon. En uh, ik zie al filmpjes voorbij komen van alle vrachtwagens van de teams die al aankomen en ik denk van jongens, we moeten nog een week weer? Ja, al die grote gebouwen moeten natuurlijk achter de pits opgebouwd worden, al die paviljoens waar alle gasten ja. worden ontvangen natuurlijk. Ja, ja. ja. ja de, jongens, ik, en nou en zou er blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, Rendel om kwart over drie hadden we al een kleine pit-report van, oh. van jouw conculega Bas van Bodegraaf. van ah, Thomas Basje. Basje. Ja, ja, die hadden we even gebeld, want hij zat weer op Zandvoort natuurlijk. Met zijn ja, livestreams. Ja, ja. En ja, dat zagen we. En dan denk ik nou, toch maar even met Bas bellen, hoe die het allemaal ervaart. Nou, heel, heel leuk gesprek gehad. Nou, geweldig. Bas is natuurlijk een prachtig mens, want die gaat de hele wereld over. Hè? Die volgt ja. die hele Formule 1 caravan. Daar heeft hij uiteindelijk gewoon zijn beroep van gemaakt. Ja. En uh, die heeft op een gegeven moment alles gewoon uh, achter zich gelaten. En hij is een van de pioniers in het max, ook zeker het max Verstappen Stappentijdperk. Die natuurlijk gewoon overal langs ging. En overal ging kijken. En, en, uh, hij mette, club. Z, uh, ja, wat hij uh, zijn eigen kanalen had en toestanden sponsoren hè, die, die hem helemaal sponsoren, z, z, sponsoren zeg maar, om overal heen te gaan en alles te betalen. Dus ja, Bas is wel een van de pioniers die natuurlijk uh, gewoon een uh, beetje het Max Verstappen-hype heeft gevolgd, zeg maar. Ja, top. Super, Zeker, hè? en dan al die racers uh, die die opgaten en... Uh ja, meer dan 200.000 uh, uh, volgers, zeg maar, op Facebook al bijvoorbeeld, hè? weet ja, je wel. Hier, Met hier, hier, hè? Ja, Met Comax, ja. Ja, en die Comax-vlaggen kwamen van hem, hè. Ja. Dus, uh, en, en, en die zijn toch heel vaak in beeld geweest, kan ik je vertellen. Hij, uh, hij heeft ze weer aangeleverd, hoor, dit jaar in Zandvoort. Dus... Uh, uh, Heineken is hier jaloers op, denk ik. Ja, <laughs> dus die gaan we weer heel vaak zien. Uh, overal ook in het dorp, hoor. Dan uh, gaan ze weer hangen, die vlaggen. Ja, geweldig. Ja, top. Ja, gewoon uh, mooi, mo een mooi mens. En uh, ik vind dat ik altijd wat lachen, hoor. Ik weet niet of hij ooit een sterverslaggever gaat worden bij de televisie, maar het is een mooi mens, absoluut. Zeker, absoluut. ja, maar hij wordt ook gewaardeerd door de media, dat merk ik ja. in ieder geval. Ja, nou ja, gewoon een en, ja. En, en, en, en En wees eerlijk. Uh, als je gewoon kan zeggen, ik kan alle campus allemaal gaan bekijken overal. En dan gaat ook overal heen. En dan, dan heb je toch een prachtig leven. Nou, ja, zeker. Eh? Nou ja, ik heb hem ook niet horen klagen hoor. Net. Dus, uh... Nou, goed zo. Goed zo. Nee, je houdt het uh, allemaal voor ons uh, mooi in de gaten bij uh, de ingang van het circuit. Ja. En hij uh, ja, heeft al wat teams uh, genoemd die uh, binnengekomen zijn. En Pirelli met het hele team met de banden natuurlijk. En zo. En uh, Red Bull ja, vanmorgen. Ja. Ja, Red Bull vanmorgen binnengekomen. En uh, ja, de meeste auto's, die zijn heel bescheiden. Hebben ze bijvoorbeeld uh, bij Ferrari hebben ze een heel klein logootje. Ergens uh, verder is wel een rode vrachtwagen. Maar voor de rest zie je er niks aan. En Red Bull, de, ja, de, heel grote Red Bull erop en zo. Uh, en uh, ja, die vat hem eens op, weet je wel. Ja, maar kijk, als je het heel klein kan doen, dan ben je al heel groot, zeg ik altijd maar. En uh, Ferrari, jongens, alleen maar dat gele stikkertje met het paadje. Precies. Dat, dat trekt alles al op. En, uh, en, en daar hoef je dus niet zo schreeuwend naar voren te komen. Of zet je dat in 15 of 15 centimeter op een vrachtwagen. Iedereen gaat dan toch wel helemaal uh, zeg maar buigen voor, de, voor ja. het hele gebeuren. Maar ja, voor Ferrari moeten we ook volgende week aan de bak. Want uh, ik vind dat ze het op het moment niet zo heel erg uh, goed doen. Dus uh, ze, ze, ze zullen eventjes... Uh, ze zullen eventjes gas moeten gaan geven. Ja, even een, een beetje bij de komen. Ja, nou, het, het, is gewoon, het is het gewoon net niet. En ik, ik loop pas altijd tegen de mensen die ook te zeggen... jongens, Ferrari, uiteindelijk maken ze er zelf weer een puinhoop van. Als de Italianen een beetje nerveus worden... wij zien het ook bij ons in de historische racerij... als er wat gebeurt en er zitten vijf Italiaantjes om... dan heb je de mooiste showpaden. Want dan ga je gewoon zitten, zet je stoeltje neer... en is het net een uh, slapstickfilm. Nou, dat is bij Formule 1-team ook nog steeds hetzelfde. Ja, uh, ze zijn even de weg kwijt. Ja, ja nee, het kan gebeuren natuurlijk. We hebben het wel bij meerdere teams gezien dat ze even de weg kwijt waren. En laten we weer keihard terugkwamen. Nou ja, McLaren bijvoorbeeld. Wat dacht je daarvan? Ja, maar die zijn al een aantal jaren de weg kwijt geweest. En uh, die komen nu gelukkig wel heel erg hard terug. Ja, ah, Mercedes en, komt nu ook langzaam weer. Ja, Mercedes ook. En dat heeft ook wel heel lang geduurd hè, jongens. Om, uh, ja. Want vergeet niet, dit zijn ook wel teams. Uh, budget caps of geen budget caps. Uh, om het luisteren, ze zitten daar nu weer in gebouwen neer van een paar miljoen. Uh, budget caps, geen budget caps. Uh, dat zijn wel jongens die onbeperkte middelen hebben. En dat ja. ook gewoon tot die budget cap door kunnen gaan. Terwijl andere teams die budget cap niet eens halen. Dus, qua uh, inkomsten, geld dat soort dingen. Dus ja, uh, het zijn wel teams, als er zoveel geld is, en zoveel know-how, zoveel mensen werken, dan moet, vind ik, veel sneller, weer naar voren terug kunnen komen. En ook als je, een, uh, zoals Mercedes echt duidelijk was, dat ze op de verkeerde weg waren, moet je heel snel kunnen omschakelen. En dat lukte bij hun niet. En uh, dat heeft uiteindelijk, denk ik, ook wel uh, Lewis Hamilton doen besluiten, om gewoon weg te gaan. Want uh, die zei al heel lang van, die auto doet het niet, en ze bleven maar op dat concept doorgaan. Ja, is niet helemaal oké. Okay. Maar ja, die gaat nu opeens weer rijden. Dus ja, ik zou het volgend jaar mooi vinden als die Mercedes er ver voor je verhaal zit. Dan heeft Louis toch wel verkeerde keuze gemaakt. Ja, dan baalt hij wel, denk ik. Ja, dan baalt hij wel. kan ik je vertellen. Ja, ander dingetje wat me van de WK opviel. Flavio Briatore kennen we allemaal nog wel natuurlijk. Van de de hoe heet dat de Renault uh, Bennett de Renault ja de Cashgate, de Crashgate was dat ja, ja en uh, hij, uh, hij zegt in één keer van nou die uh, Alpine uh, dat gaat uh, binnen een tijd uh, gaat dat weer een uh, podium worden. Mm, nou, ik weet niet of Flavio heel lang, is heel lang uit de humorijn geweest Op de achtergrond is hij natuurlijk altijd wel bij. Hè? Want het blijven natuurlijk wel mannetjes. Maar ik denk dat hij te veel erover lang zit. En ik denk dat op Del verloop er helemaal niet bij gaat komen. Ja, ze gaan natuurlijk ook wel gewoon een Mercedes-motor krijgen hè, achterin. Dus ja, uh, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik, uh, ik vind daar intern uh, dat er veel te veel problemen zijn. En nou is het wel zo dat het bekend als Flavio binnen een team binnenkomt, uh, dan uh, wordt er wel heel snel wordt er zeg maar met een, een, een koppensnel zwaar. Gezwaaid. en dan gaan er gaan heel veel mensen verdwijnen, maar ja. Het is daar ook al een tijdje onrustig en een tijdje niet oké, okay. dus... Uh, en daar zit ook een beetje onbeperkt geld, vergis niet hè, Renault ja. zit daar natuurlijk nog steeds achter. Dus um, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik zie dat team niet heel snel terug, uh, terug, uh, terugkomen. Maar die uh, Briatoren was altijd wel het mannetje, hè, gewoon ja, in ja, de formule. Maar dat wel zo, zeggen? We krijgen met Briatoren ook wel heel veel mooie vrouwen in de formule 1 erbij in de pen. <lacht> dus altijd wel de mooiste dames naast, naast zitten, ja. hè. Ja, daar dus zorgt hij wel voor. Uh... Ja, hij liep altijd sowieso met... ...Homie Campbell naast zich. Nou jongens, nou dat, dat iedereen zonder... ...hoe komt hij daar dan aan Ja, ja hij, hij regelt dat. Ik, ik kan het niet bepalen als man... ...want uh, uh, ik kijk ook alleen naar vrouwen... ...maar volgens mij uh, zijn dat toch wel... Uh, ...volgens mij is het niet de knapste... ...heel van de hele wereld. Zullen we dat bepalen? Ja, nou ja, dat is toch zo. Dus uh, ja, nou, ja, dan moet ja. het wat anders zijn hè? Dus, uh, ja, dat zou toch wel een zijn denk ik. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. En, uh, ja, over uh, Mars uh, gesproken... ...dan is er in één keer uh, iemand... Uh, ook. Uh, wat, wat opviel van de week. Iemand uh, van, van de Nescar, een nescar coureur ja. Kyle uh, Lanson, als ik het goed ja. uitspreek, of Lanson. Ja. En uh, ja, die zegt uh, van nou, ik ben een betere coureur dan uh, Max uh, Verstappen. Ja, eh, wel even erbij zeggen, hij zei in een Tourwagen, Moe, uh, hij zei niet in een familie, oh, hij, okay. hij zei in een Tourwagen, en dat bedoelt hij waarschijnlijk de Nescar en de, de dikke auto's waar ze in Amerika mee rijden. Nou, ik wil de jongen uit de droom gaan halen, ik denk dat uh, Max hem binnen vier rondjes op rond bij zitten, dus we gaan het over. Ja, nee, dat zeggen heel veel <lacht> mensen, en het is zo volgens mij hoor. Dus, uh... Ja, nee, ja, maar ik, ik zou je vertellen, als zou je Max morgen, hij gaat het nooit doen hoor, want ik, Max kijkt er helemaal niet naar, maar als zou je Max morgen uh, in, in die car op een oval zetten, ik denk dat hij ook eh, na een half ook het zootje naar huis rijdt. Dus uh, uh, laten we daar wel heel kort over zijn. Uh, laat die Amerikanen lekker dromen. Die zijn nog dus steeds wereldkampioen van hun eigen land, zeg ik altijd maar. En uh, dus, uh, nee, joh, lekker laten dromen. <laughs> lekker laten dromen. Dan. Ja, ik heb <laughs> bij vorige week zo'n uh, nesca race uh, gezien. Uh... Ja, het is alleen maar uh, knallen tegen de vangrail aan en dergelijke. It, uh, het Gaat wel nou hard toch. Uh, met uh, met, uh, met z'n vijf tegelijk ook uh, meteen dan. Hè? En ja, zo. Ja, nee. Nou ja, kijk, op die oval staat het heel hard. Maar vergis je niet, jongens, op een gewone roadcourse. als je gewoon op een gewone circuit komt, rijdt ook zo'n Indycar. Uh, rijdt geloof ik iets van 15, 16 seconden langzaam als een Formule 1. Nou, uh, dat is echt heel veel. Dat is eigenlijk in feite gewoon uh, GP2-tijden zeg maar, dan waar je in zit, in het hele verhaal. Dus het lijkt op oval. Ja, ik, ik, Even heel eerlijk, constant rond de 350-400 rijden overal. Oval, dan moet je ook van goede huizen komen. Dan ben je echt wel, ook wel een serieuze coureur, maar het blijft gewoon vier keer rond de vier bochtjes nemen, hè. Ja. En een hoop tactiek natuurlijk daar, maar heel veel techniek, maar volgens mij heb je dat niet heel veel nodig. En dat is in het verleden wel gebleken, en een Alonso stapt in of een Nigel Menso stapt in en staat gelijk vooraan. Dus dan kan je wel al 15 jaar op de Oval rijden en dan komt er opeens een Formule 1 coureurtje en die doet ook mee om te prijzen. Volgens mij zit er ja. in die nesca auto zoveel camber dat ze alleen hun stuurrecht hoeven te houden. Ja, ja maar niet ma hey, laat we ook zeggen, als wij er morgen instappen, het is natuurlijk, nee, niet natuurlijk niet mee klaar. Nee, nee. Uh, dus, Absoluut niet. Dus, dus, uh, je, je moet echt wel ingegroeid zijn. Doe het maar. Uh, doe het maar. En je moet natuurlijk ook een beetje gek zijn om gewoon vol gasten op te houden, terwijl er toch een rechts uh, op vijf uh, meter een paar van die hele grote betonnen muur staat. <laughs> dus we hebben het wel eens over dat autocreus herseloos zijn. Daar zit er gewoon helemaal uh, alleen maar water in. Dat is gewoon klaar. Dat gaat gewoon helemaal niet goed komen. Maar uh, uh, ga nou niet zeggen als Amerikaanse cureur, uh, ik kan die Max, uh, uh, rondjes om Max rijden Kansloze missie, kansloze missie. Ja, waarom zou die dat uh, zeggen dan? Heb je daar enig idee van? Of uh, probeert een beetje aandacht te trekken? Ja. ja, misschien is een meisje weggelopen, had die aandacht nodig, ik weet het niet. <laughs> ik heb geen idee, maar ja. Ja, het, is, het zijn ook van die uitspraken dat ik, uh, dat ik denk, uh, weet je, we hebben het ook nu gezien. Wij zijn eerlijk met de Olympische Spelen, dan gaan we even een heel andere kant met dat 3x3 basketbal. Ja, dat is ook goed hè. Dat die Amerikanen gelijk zeiden: Wij zijn de beste van de wereld, maar we zitten er niet bij. Ja, uh, waarom zit je er niet bij dan? <laughs> ja, dan wordt ja. het niet omdat ze een eigen league hebben, weet je, al andere regels, kon dat allemaal niet. En dan zeggen: Ja, kom, laat ze maar overkomen, we spelen ze helemaal weg. Ik denk dat het wel meevalt. En daar is het natuurlijk nog steeds het wereldkampioenschap uh, van, de, van dat soort basketbal. en uh, uh, Met alleen maar Amerikanen. Ja, daar heb je ook echt een WK-titel, ja, <laughs> absoluut. Ja. Dus uh, nee, dat is een beetje met Nes Kijk, Nescar, Indycar, uh, het is echt een Amerikaans feestje. En je ziet de Formule 1 natuurlijk nu een heel klein beetje in de richting naar Amerika kijken. Door het gewoon steeds meer uh, kampriesi in het Amerika te gaan organiseren natuurlijk. Ja. Maar ja. ze durven nog niet de Indy en de Formule 1 uh, hetzelfde weekend op hetzelfde circuit te laten rijden. Want dan gaan ze... Ja, ah, dat wordt wel spannend. Dat wordt niet spannend, nee. nee. Dat, wordt, dat wordt voor de Amerikanen heel spannend. Ja. Ja. Zeker weten. Nou, Rendel, tot slot. Heb jij nog een nieuwtje wat je van de week uh, gezien of gehoord hebt, wat, uh, wat jij even kwijt wil op de radio? Dat Alonso lag te slapen op het vliegveld. Nou, dat vind ik top. Heeft oh, <laughs> ja, hij lekker geslapen? Hij hey, overal. Uh, uh, ik zag foto's bij komen. Hij lag te slapen op het vliegveld, want hij had zijn vlucht of gemist of hij uh, had vertraging. Ik denk, nou, hij is in ieder geval, hij gaat relaxed richting zijn voor. Zullen we daar ophouden? En, uh, nee, jongens, eh, eh, eh, het moet gewoon weer gaan beginnen. Het is, uh, uh, uh, uh, uh, we hebben uh, wel wat prachtig evenement gehad, hoor, een all-time evenement op de Noemburging met verschrikkelijk mooie klasses. Uh, verschrikkelijk uh, mooie, mooie races. Uh. Nou, ja, de, de historische racen gaan ook overal weer van start, dus ze komen ook weer mooi even de beste ja, aan. Dus het is wel, uh, gewoon op toon een uh, beetje inderdaad, echt vakantietijd. Ja, maar er zijn niet echt heel veel dingen dat ik denk... Ja, nee, ja... Uh, heet dat? Veilig uh, natuurlijk, even Motorsport. Ja, die gaat naar ja, de motor, motor 2. Ja. ja, top. Ja, is nee. mooi. En als je nou even over... Een, een, een jongen hebt die gewoon echt down to earth is, ja dat is die jongen, en die gaat heel ver komen die koning. Dat denk ik maar. ook wel ja, dit is goed hè? echt heel ver komen, weet je van, uh, uh, je hebt je pole position, uh, hoe komt dat? Ja ik reed gewoon snel. En uh, is uh, uh, uh, sluit zich aan bij het Red Bull team hè? Ja, ja dus die zit binnen, die, die gaat gewoon een uh, mooie carrière tegemoet, ja, daar moeten we ook trots op zijn. zijn wel, ik zeg altijd wel twee wielen te weinig, maar het is, je moet er ontzettend trots op zijn. En dan moet je ook stalen ballen hebben. Kom. Ja, ja, ja. <laughs> Anders, hebben jullie al het kalf nog gesproken over zijn karteervaring op zijn assen? Nee, ik heb hem nee, niet gesproken. Ik niet. Nee, nou, ik ben wel benieuwd. Ben ben ben ben ben ben ik wil het ook weten hoe ja, het is. Ja, ik ook. <laughs> Moeten we rapper ja. Kalf even gaan bellen? Ik zou even in mijn, in mijn telefoon Rap kijken of ik uh, nog zijn ja. nummer heb. Uh. Ja, en, uh, en vraag hoe dat was, hè. Of zijn katje op assen aan het maar, maar goed, ja, Rendel, laatste vraag. Volgend ja. weekend, wat ga je doen? Ik ga hier de winkel open gooien, want er komen natuurlijk heel veel fans ook naar de winkel oh ja. ja. toe. Ja, want ik heb natuurlijk hele mooie Max Verstappen aanbiedingen volgende. Ja, dus, ik heb uh, het gehoord vanmorgen op de A9. Ja, ja op de A9. Op de mooiste snelweg van Nederland. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. was weer helemaal in beeld. En we hebben heel veel aanbiedingen van Max Verstappen hier met uh, oude auto's en toestanden en dat soort dingen. Dus we gaan hier gewoon uh, vanaf dinsdag gewoon een, de hele week gewoon Grand Prix week maken. Gewoon, uh, Kijk. Wij tellen ook af naar die Grand Prix in Zandvoort. En ik heb gezien op de het wordt heel mooi weer. Groot scherm bier. aan. Groot scherm aan. En we gaan gewoon uh, bier misschien zetten gewoon een barbecue aan buiten. Er kan eigenlijk helemaal niks meer schrijven. We gaan lekker. er gewoon een feestje van maken. Lekker, lekker. En uh, ik zeg dan gewoon, uh, laten we gewoon een uh, enorme mooie kamplieden van maken op Zandvoort. Zeker weten. Gaan we doen, uh, Rendel. Ja, en even en... onder uh, voorbehoud ga ik ja, volgende week weer uh, spreken. Moet even kijken hoe dat allemaal technisch uh, verloopt. Maar ja, dus, okay, uh, zitten jullie op het circuit, of niet? Nou ja, we, we zitten bij het uh, Centerparks uh, Hotel. Oké. Okay. Dat is uh, in ieder geval uh, de planning uh, zoals het er nu nog uh, naar uitziet. En uh, ja, dan, uh, dan uh, hoop ik je weer te spreken dan je uiteraard. Kan, je kan via het Centerparks park. Kan je nog via achterin kan je nog wel via een hekje onder het hek doorkruipen. Misschien het circuit op. En ook bij de golfbaan. <laughs> <laughs> uh, nou, oké. Okay. Geef, geef de kaart even waar het uh, op staat. het ja, is het uh, is goed. Is goed, is goed, is goed. Uh, nee, maar we, we gaan elkaar spreken, Indol. Dankjewel. Dankjewel, en... Rendol. Hé, hey, fijn weekend. Uh, oké, okay, jij ook. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get this.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 Bullshit. No know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 Let's get down, let's get down to business I'll give you one more night, one more night gather We've had a million, million nights just like this so let's get down, let's get down to business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 We zagen de pitstop van Max Verstappen en tijdens de vrije trainingen heeft hij daar hevig op beoefend. En bij de laatste keer ging het een klein beetje mis. Hij stond iets te ver naar links. Daar werd rustig overgesproken. Het werd hem rustig uitgelegd. En kijk eens hoe hij het doet. Doe wel.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 Bizar! Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij! maakt de stap in de laatste bocht in Barcelona! Yo, hey! Yo, ho! Yo! Ja, yes. yes. Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Dat zijn van die momenten dat je echt kippenvel gaat krijgen, toch, Thomas? Ja, we konden ze bijna dus, allemaal meeschreeuwen, was hij. Uh, dit, jaar mooi. Ja. ja. Volgens mij bijna iedereen wel wat dat commentaar van Olaf Mol was, Wel schau. Uh, zo geweldig hè. tijdens die race 2016 alweer, hè? Echt wel. Grand Prix van uh, Spanje, Was de eerste niet overwinning van Max Verstappen. Oh ja, 2016, ja. Ik ja. dacht 2015. Nee, 2016, ja, ja, 2016 is 2016. de race dat het gewonnen heeft. Ja. Nou, de single van uh, Armin Verburen, uh, speciaal daar uh, voor de Spaanse Grand Prix overwinning van Max uh, omgebouwd. Van de racerij waar we het net over gehad hebben, ook met René Lozen, gaan we gewoon weer naar een beest van de week. Ja. Motie. Motie. Hoe is mijn Boosje? Ja, nou, mijn naam is Moos hierop. Oké. Okay. Mijn vorige eigenaren wilden mij uh, niet meer hebben. Helaas weet ik niet zo goed waarom, maar ik ben inmiddels vijf jaar jong. Een voorzichtige kater. Ik hoop alleen wel dat in mijn nieuwe huis ik meer liefde zal krijgen... en dat ik daar mijn gehele leven kan blijven nog. Ik beloof mijn best te doen om het perfecte maatje te zijn. Ik ben lief, vind een eye over mijn bol fijn en ben speels op zijn tijd. Ik hou van klimmen en lig graag op hoge plekjes... Zoals een krappaal op een krabbel te slapen. Het is niet bekend hoe ik op kinderen reageer. Maar wegens mijn timide karakter zullen jonge kinderen mij waarschijnlijk veel te druk zijn. Oude kinderen dus zou ik wel willen graag op weg kunnen. voordat ik verhuis voor uh, kennis meemaken. Wie weet vind ik het helemaal prima om daarmee samen te wonen. Ik vraag eigenlijk niet veel, buiten veel liefde. En heb jij dit uh, voor Motie over, kom dan snel langs voor de kennismaking... bij Huis Kennemerland aan de Keesomstraat, nummer vijf. Nummer, nummer vijf in Zandkort. Ja. Inderdaad, Motie. die wacht daar op een nieuw basie. Dus, of uh, uh, kijk even, dan kan je ook een foto van Motie zien op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. Ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. Dankjewel, Thomas. En ik dacht even dat je het over jezelf had uh, ja, ik ben met zo'n profiel. Goed, hè? Goed, hoor. Zeker. Nou, dier van de week. Elke zaterdagmiddag rond half vijf doen wij die bij ZFM bij Zandvoort op zaterdag. Nog een klein half uurtje te gaan. Een heel klein half uurtje. En uh, daarin uiteraard nog uh, wat uh, lekkere platen. En dan gaan we ons opmaken voor weer een uh, Entertainment for You. Uh, you is er niet. Dan hebben we het over Fred hij. Hij is uh, lekker op vakantie, maar hij heeft wel gezorgd dat er weer een prachtige show is na vijf uur. was dat een uh, Precious Little Diamond. Ja, we hebben nog een kwartiertje te gaan, uh, Thomas. Je bent ja. de boel aan het inpakken, zie je. Nou, ja, mijn laptop. Oh, je laptop. Oké, okay, oké. Okay, okay. Heb jij nog een uh, plaat uh, die je wil horen die ook uh, aanhoorbaar is? Uh, zeg maar. Ja, kijk uit wat je zegt. Ja, daarop. daar ik ja. zit net te denken, wat zeg ik nou weer? Maar... Uh, uh, noem eens wat. Stromai vind ik wel lekker. Stromai, wat? Stromai. En stromai. stromai. Uh, papa oeté of zo. Ja, papa oeté is wel lekker, hè. Ja, dat is wel een leuk plaatje. Ja, dus heen. nou gaan we stromai uh, eventjes draaien en dan. Uh, Bro, wat ga jij doen. eigenlijk doen volgend weekend? Nou ja, ik ga uh, race kijken. Ja. Ja, in uh, de race zelf uh, kijk ik uh, in het dorp. Ja. En uh, ja, ik hoop op een uh, groot scherm uh, ergens uh, bij een van de cafés. Het nou, ja. Zal waarschijnlijk wel de Halterstraat worden. Ja, en ja. Dat je, is dan, zo gezellig ja mooi en uh, ja, voor de rest uh, doe ik het uh, daarvoor eigenlijk een beetje rustig aan, een beetje rondkijken vanaf uh, mijn balkon, oh, ja. wat er allemaal gebeurt op de Velanderweg. op de ja mooi kan ik alles mooi in de gaten houden ja, toch? leuk al die fietsers zeker. nou ja, ik hoop dat ze dit jaar weer zijn, want het is uh, die borden wat jij zei, dat ja, is wel de, heel die ik, ja die mis ik die mis ik ook ja nou misschien komt dat nog maar. ja Misschien hebben ze wat anders verzonnen, ik, ik weet het niet. Nee, waar moeten ze anders laten dan die fietsen? Op de boulevard? Ja, maar het stond toen al vol. Ik heb geen idee, de boulevard, sommige parkeerplekken, die zijn al helemaal leeg. Dus ik weet het niet. Nou, we wachten het gewoon af. Er is altijd een verrassing erop. Zeker weten, dus. Maar wel zo... leuk. Zeker. En het onkruid is goed beschermd, hè, ja, zullen we maar zeggen. Ja, ja, dus ja, ja, uh, wat ja. dat betreft, uh, let's get to business en uh, gaan we genieten van een mooi uh, raceweekend. Uh, hier in Zandvoort met allemaal uh, festiviteiten eromheen natuurlijk. Hè. Wat Hersplein heel erg gezellig met uh, van alles de kermis en het reuzenrad. En uh, straks uh, volgende week dinsdag uh, de auto van Max. We stappen nog even op de boulevard. Vanaf twee uur s middags, boulevard de van Valsje, En kan je ook met de auto op de foto. maar te wachten, hè? die Thomas op uh, papa Ute. Pas. Zou die komen? of ja, wat zou die het nou uh, weer, op. Zou die niet komen? Nou, ik denk dat hij uh, Nee, dat die ja, niet komt. Ja, Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Doe niet. Ja, ik denk dat papa Ute ja. gewoon wel komt, hoor. Ja, daar is zeker die... weten. stromai.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 Père moi fois que j'ai compté mes doigts Où t'es papa où t'es papa où Où t'es papa où où t'es papa où Où t'es papa où Où t'es papa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 Onna bouffer nos doigts et hey!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 Comptez mes doigts Où t'es pas où t'es Où pas Oh, daar heeft hij maar net aan gered, hè? Die stromaai. Oh. Wel mooie platen, zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je zat weer met de knoppen te spelen, Ja, daarop. ik zat zeker met de knoppen <laughs> te spelen. Ja, dat krijg je wel eens van, hè? Dat kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. We gaan even lekker lekkere singeltje weer draaien, zo Wayne Waits. Inderdaad, met uh, zijn uh, bekende single, oh Lady. Het is uh, bijna tijd alweer, weer. Uh, ja, het, al het vliegt voorbij. Het zit er alweer op en weer uh, lekker een programma gedaan... met ja, onder meer Bas, Bas van Bodegraven, die we in de uitzending hadden natuurlijk. Ja. Allemaal bekend van Co Max. En dat gaat binnenkort uh, weer, weer los volgende week. Dus mochten jullie de camper tegenkomen, daar rijdt Bas in. Ja. Er staat heel groot in het blauw. Go Max op. Go Max. Even zwaaien naar Bas. Uh, even voorrang verlenen dan, He, zeg maar. Ja. Oké, okay, en uh, wij uh, zijn er een uh, volgende keer weer. Volgende week uh, weer uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, nog een uh, lekkere plaat uh, tot slot. En dan... Uh, Dankjewel Rob. We, ja, jij ook, jij ook bedankt. Ja, tot de volgende keer. En uh, bedankt he? weer voor je steun. Kom goed. Vlag hangen weer in de studio. Ja, dus, mooi hè. Uh, he? Helemaal goed. Laten en, uh, we ze hangen. We laten ze hangen? Ja. Ja, okay. we halen ze niet weg hoor. Nee, nou. nee, oké. Okay. Dus uh, iedereen in de studio kan ervan genieten. Zv-live.nl